Joris Stubinitsky met het NOS-journaal. Het alarm was vanochtend opnieuw enige tijd niet bereikbaar. Volgens het KOPD konden bellers in verschillende regio's tussen 7 en 8 uur vanochtend geen contact krijgen. Tijdens de storing was het nummer 0900 8844 bereikbaar voor noodgevallen. De storing leek op die van dinsdagnacht, toen het alarmnummer een uur lang slecht bereikbaar was. door een fout bij werkzaamheden van KPN waren er problemen met het doorverbinden vanuit de landelijke 112-centrale. Volgens KPN hangt de storing van vandaag niet samen met eerdere problemen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie overlegt met KPN hoe dit soort storingen in de toekomst kan worden voorkomen.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 Van Straten neemt afscheid van het parool omdat hij naar eigen zeggen een beetje oud en een beetje moe is. Hij blijft wel verbonden aan NRC Handelsblad als columnist en tekenaar. En blijft voor Vrij Nederland een wekelijkse politieke print maken. Het weer bewolkt en af en toe regen. Later vanmiddag breekt hier en daar de zon door. Het wordt zo'n 10 graden. Ook morgen veel bewolking, af en toe motregen. De maxima liggen dan tussen de 9 en 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam voor Zoeterwoude 2 kilometer. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Knopend Gouwen en Reewijk 4 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Rotterdam-Krooswijk 2 kilometer. Tot zover de verkeers.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 En we zijn het tweede uur weer ingegaan, Henny, Met ja. het wonderschone NG van de Rolling Stones. Het ja. tweede uur, wat, uh, wat gaan we doen? Nou, we beginnen inderdaad met uh, Gijs de Rode... die inmiddels al uh, hier aan zit van het CDA. En die gaat iets vertellen over het uh, raadsinitiatief van het CDA. Over met name de blauwe tram en het gebruik ervan... in het louis carrière Ja, en uh, na Gijs komt uh, Erwin van der Slik... En gaan we eens kijken hoe het staat met de windmolens en de gevechten ertegen. Donkeyshot, ja, die komt de moderne, niet. De, de moderne donkeyshot. Ja. Daar kun je nog wat van leren. En dan uh, eindigen we met Rosita de Vries. En uh, die komt iets vertellen over het Parkinson Café in Haarlem. Ja. Maar goed, eerst gaan we praten met Gijs. Gijs, even een bruggetje naar het vorige onderwerp, alcohol en jeugd. Jij als uh, docent... Aan een middelbaar uh, opleidingsinstituut uh, wel eens mee geconfronteerd of, of eigenlijk niet in je werk? Ja, je wordt er, uh, trouwens, uh, goedemorgen allemaal. Ja. Uh, je wordt, uh, in mijn werk word ik er ook mee geconfronteerd. Uh, ja, de strijd die gaande is tussen docenten en leerlingen, bij mij op een havo uh, vwo school ja, die is gaande. En ze proberen altijd, en dat is denk ik voor jeugd van alle dag de grens op te zoeken. En in dit geval hebben ze, proberen ze dat met alcohol. Daar maken wij als school regels voor. En er zijn regels voor. Onder de 16 geen, geen drank. Uh, bij school, bij, alleen bij het kerstbal en bij de examenuitreiking mag uh, een biertje gedronken worden. En dat, dat turven wij dan ook. We hebben dan hele protocollen hoe we, hoe we ons eraan moeten houden. En de heupflesjes die dan meekomen in de children's? Ja, wij, wij, wij weigeren, en uh, dat vind ik een heel goed uh, streven van onze school om te fouilleren. We, we doen wel altijd uh, bij binnenkomst, bij het kerstbal, een uh, blaastest. Dus leerlingen uh, die gaan indrinken bijvoorbeeld, die komen dan niet binnen. Nou ja. Dus wij hebben dus echt zelf als school van, uh, nou, van die blaassetjes aangeschaft. En die, uh, nou, die blazen dan bij het kerstbal. Want het is wel een, echt een, dat is een feest waar elke leerling uh, hè, naar uitkijkt. Mooi in kerstoutfit. Uh, mannen in kostuum. Vrouwen in een gala. In een lang. En uh, daar kijken ze al het hele jaar naar uit. En dan zijn ze al weken van tevoren mee bezig. Wat trek ik aan? En, uh, ja. Ja, en uh, als je daar dan geweigerd wordt. Ja, dat dan risico, ben je ook wel een loser. Dat risico willen ze gewoon niet maar lopen. Maar goed. En daarna. daarna hè, als ze er al uitgaan. Dan, uh, ja, dan, dan, ...dan barst het soms wel los. Ja, en dan moet, vragen wij ons soms ook wel af... ...waar ligt onze verantwoordelijkheid? En dus, natuurlijk zijn we, zijn we ons van onze verantwoordelijkheid bewust. Maar hè, de, de ouders... Uh, ja, ...die betrekken wij er ook heel veel bij. En, uh, ja, die, ja, soms weten de ouders zelfs niet... Uh, ...dat hun kind laatloos thuisgekomen is. De school is een, een speler in dit maatschappelijke veld. Ja, tuurlijk. En, en, en ik als docent ben er ook een speler in. Ik ben net met... Met de voorjaarsvakantie met, met 43 HAVO-leerlingen, dat is moet je schatten, tussen de 15 en 18 jaar. Euh, naar euh, Zwitserland geweest. Euh, bij ze skiën. Nou ja, après ski, ja, dat, dat hoort erbij. Ja, en dan heb je ook een bepaalde verantwoordelijkheid met als ja. begeleidingsteam en ja, euh, een groep vooral die leeftijd. Vooral op, op, op die leeftijd. En dan hebben ja. wij als voordeel dat wij midden op de op de berg zitten en dat ze niet zeg maar de kroeg in kunnen omdat de skilift s'avonds dicht gaat En niet meer weg kunnen. Maar als je daar dus alleen zit met een groep. Ja dan, dan, ja dan heb je toch wel een bepaalde verantwoordelijkheid. Ja. en ik vind problemen. dat wij die ook als school dat doen wij ook moeten pakken Oké. Okay. Okay, terug. maar daarvoor naar... was hij niet nee. gekomen <laughs> heen, niet, he? <laughs> maar, maar het bruggetje was gemaakt Dom. <laughs> ja ik was even nieuwsgierig <laughs> want nu gaan jaar. we naar het, uh, het CDA en het uh, voorstel wat jullie hebben gedaan ja, het... kun je daar iets over vertellen ja, nou ja, het, het, het, het voorstel wat, wat voor ligt is eigenlijk uh, nou ja, een oplossing bieden aan uh, de, het gebruik van de blauwe tram de blauwe tram zo is dat genoemd, is het, uh, ja, het, het, het oude gemeenschapshuis... Wat de opvolger nu... van het gemeenschapshuis. Ja, het opvolger ja. van het gemeenschapshuis in het nieuwe LDC-gebouw. Voor de verenigingen moest er het, het, het oude gemeenschapshuis moest weg... en de verenigingen zouden onderdeel gaan uitmaken... in, het, in de mooie nieuwe ruimte die daar gerealiseerd ja, zou worden. samen met de brede school en de bibliotheek. Ja. Op voorwaarde dat het minstens dezelfde faciliteiten en service zou hebben. Daar worden. hebben wij al. Hè, want, ik, kijk, het is niet, komt, dit, komt niet zomaar ergens uit de hoge hoed... Wij zijn er al sinds 2006 erg scherp op. Uh, wij, ja, we hebben veel gesprekken met de verenigingen, uh, die ons ook op de hoogte stellen van, van de, de situatie die er nu is. En uh, we hebben vorig jaar, in 2011, er nog expliciet vragen over gesteld: van "jong, ze zitten er nu, hoe gaat het? Uh, nou, we hoorden ook wel wat klachten. Nou, en als je ziet dat, uh, zeg maar, dat de zaal op de eerste verdieping zit, dat beneden. Uh, Meneer de Van der Molen zit met zijn horeca-gelegenheid. Dat de bibliotheek immens groot is. En dat de verenigingen en juist er een beetje bij hangen. En ik hoop. En wij willen ook proberen te bereiken dat het juist iets is waar we. Waar we trots op zijn. En wat voor 30, 40 jaar mee kan. Want je ziet nu heel veel verenigingen wegtrekken. Maar, dat, ik, ik begrijp dat. Maar er zijn dus dan gewoon verschillende partijen die daar gebruik van maken. Dus het zijn de verenigingen die nu zeggen uh, het gaat niet helemaal zoals we dat graag willen. Is dat, heeft dat alleen maar te maken met het feit dat zij uh, op de eerste verdieping zitten? Heeft het ook te maken met het feit dat er beneden weinig faciliteiten zijn? Qua horeca misschien wel? Nou ja, beneden zit natuurlijk een horecagelegenheid. En die, uh, die uh, ja, eigenlijk zegt van... We hadden ook met elkaar afgesproken. Het moet dezelfde service zijn als in het gemeenschapshuis. Dat is in 2006 nog in de gemeenteraad middels een motie aangenomen. En is dat ook zo? En nou ja... De, de service, dat hoor ik daar zitten. Maar het is niet, je loopt even naar de bar en je gaat weer nee. verder met bridge bijvoorbeeld. En wat, en wat, wat daarvan wat belang bij is. Is dat. Ja, de, zeg maar de, wat, uh, de mensen die met een gerespecteerde leeftijd zijn. en die lekker gaan bridge op woensdag of op donderdag. die moeten dus voor een kopje koffie trap af naar ab. en dan weer trap op. Om, uh, dat is een lange, steile stel trap. En kijk, je moet, we moeten met elkaar logisch gaan nadenken. En die opdracht. Willen we ook aan het college geven vandaar ons initiatief. Ga met alle participanten, dus de bibliotheek, de, de vereniging die daar gebruik van maken. Want er zijn oplossingen. Daar ben ik rots vast van dat daar oplossingen voor zijn. Maar even, even praktisch dan. Ik heb ook begrepen dat er een, uh, een geopperd is om bij wijze van spreken de bibliotheek dan naar boven te doen. En uh, de verenigingen naar beneden. Maar dat kost wel. ...ongelooflijk veel om die hele boel te gaan veranderen, toch? Is dat dan een oplossing? Kun je ook misschien de horeca naar boven brengen? Is dat niet wat goedkoper? Nou, Zodat wat, ze de trap wat, niet afvoegen? Wij hebben natuurlijk al een aantal overleggen uh, gehad... ...met uh, bijvoorbeeld het Zandvoorts Mannenkoor... ...met uh, de Zandvoorts Bridge Vereniging... ...en met de horeca horecaondernemer. Uh, je, je moet... He, want daarvoor zijn er allemaal gesprekken geweest... met die verschillende verenigingen. En die hebben gezegd... jongens, laat ons nou he, goed mee participeren. Laat ons nou goed mee de, in de discussie... van hoe gaan we die ruimtes goed verdelen. Ik wil van de bibliotheek... geen m, m, m, vierkante meter... He. ik wil dat de oppervlaktes... die ze gebruiken gelijk blijven. Dus het kan niet zo zijn... dat we de hele bibliotheek oppakken... en dat we die boven gaan zitten. Wat, wat, door het, ja, wat u net aangeeft. Dat gaat niet. Maar ik wil wel dat... ...er een uh, nagedacht wordt over de ruimte beneden... ...om de horeca zo goed mogelijk daar ook ja, te, te, te... ...te integreren ja, in met, het geheel. met het gebruik Want van de... ...want je ziet nu de, ja. dat de schaakclub bijvoorbeeld... ...die eigenlijk boven zou zitten... ...die zit nu in een klaslokaal van de Maria School. En dat is vanwege het feit dat ze wat dichter bij die horeca ja. zit. Dus je zou op een gegeven moment die horeca... ...gewoon dichter naar de verenigingen moeten brengen. Ja, je kan, je kan daar op twee manieren mee omgaan. Je kan zeggen, en ik... ik ik speel wel met het idee wat vanuit de verenigingen komt joh, ze hebben daar alle uh, moderne technologie hè, denk aan de computers denk aan, dat zou je uh, misschien naar boven kunnen doen hè, wat zou je naar boven kunnen doen dus, aan uh, de bibliotheek verander je niks moet de, je ook niet willen volgens mij Nee. daar gezien, kan je nog over discussiëren gezien de, de, uh, de investeringen die daarin gedaan zijn dat is gigantisch dat is op zich hè, het is een ...ontzettend van binnen is het een ontzettend mooie ruimte. Maar het moet nu op een nuttige manier... ...en op een betere manier worden ingedeeld. En dat is wat wij als CDA willen bereiken. Ja, je, je kijkt naar uh, hoe het op het ogenblik is... ...en hoe het anders zou kunnen zijn. Uh, je kunt ook denken natuurlijk aan ruimtes die... Uh, ...zowel door de biep als door anderen... ...gemeenschappelijk gebruikt kunnen worden, afwisselend. Ja, ik wil, ik wil de bibliotheek niet tekort doen, hè. Nee, Want, nee, nee, nee. nee. Uh, maar ik vind, vind wel dat we ons verenigingsleven niet om zee oh, moeten helpen. Oh, helemaal mee eens. En dat we, dat we met elkaar goed moeten kijken van hoe kunnen we dat toekomstbestendig maken. Want op dit moment is mijn mening, is onze mening... ...dat dit gebouw voor de verenigingen niet toekomstbestendig ja, is. Ja, en het plan was inderdaad dat het een, een ruimte zou zijn... ...waarin iedereen tot zijn recht zou kunnen ja. komen. Dat is op dit moment niet, niet het, het geval. geval. Dat ben ik mee eens. Dus dat er gekeken moet worden hoe we dat dan gaan oplossen... ...denk ik dat dat een hele goede gaat worden. Uh, ik, ik begrijp dat een beetje het knelpunt ook zit... ...in het feit dat de vierkante meters wel in orde zijn... ...maar de ligging ten opzichte van elkaar... ...en boven een hele grote zaal is... ...waar je eigenlijk voor een kleinere bijeenkomst niet veel mee kan. Nee, nee, uh, ja, en ik, voor een kopje koffie naar beneden moet. Ja, wat maar goed. Kijk, voor mij woezang. is dat ge <laughs> geen enkel probleem. En, maar voor... He, voor als je dat een beetje ge gebruiksvriendelijk, want dat is ook hè, voor de wil maken. Ja, dan is er een lift. Ja, dat klopt. Er is een lift, maar dat is er weer een eentje verderop. Ja, als je de gang van zaken zag in het gemeenschapshuis, dan is het voor allerlei verenigingen, hoor. Nou, er is een korte pauze. Nou, eventjes bij de bar een kopje koffie halen of een biertje en al wat je wil. En dat kon dan snel. Dat kan niet meer op dit moment. Je gaat niet die grote lange trap af. Nee, ten... Even rennen op ten... en neer. je het rennen. andersom doet dan, hè? ...breng dan de horeca naar boven. Goed, maar die zit nu op een... ...ik denk dat dat een veel kostbare investering is... Ja? ...om de horeca naar boven te brengen. Want wat, wat, wat het al... ...kijk, er zit ook een gedachte achter... ...want boven zijn al... ...twee ruimtes zijn van de bibliotheek boven. Daar zitten hun kantoorruimte. Dus een gedeelte en dat van de bibliotheek naar boven brengen... ...zie ik op zich wel als een oplossing. Maar ik vind ook dat we met elkaar... ...dus ook met de bibliotheek ook met de verschillende verenigingen die er gebruik van maken, moeten om de tafel moeten gaan. En dat is ook een van de opdrachten die, die we aan het college willen geven. Het andere opdracht is, en dat vind ik ook best wel ernstig, is dat er op dit moment de, de gebruikers nog geen hè, co vaste eh, contracten, er zijn nog geen nee, goede afspraken het. en ja joh, we zijn al een jaar, ruim een jaar ja, zitten ze ruim daar, een jaar. En dat moet toch wel geregeld zijn. En er zijn gebruikers weggelopen, zoals dus de Ambo. De Ambo zit nu in het Rode Kruisgebouw. Dus er maken ook wat gedeeltes van de, van de huis-in-de-duinen gebruik. Uh, wat verenigingen zitten in de Agata kerk. Ja, dus dat is niet de bedoeling. Dat is toch niet, zoals, was toch nee. niet de intentie van een nee. multifunctioneel ruimte voor alle verenigingen. Het, nou. Zeg maar het kloppend hart van Zandvoort. En? Om tafel gaan zitten met z'n allen en kijken hoe dit opgelost kan worden, is een goede dam. Ja, dat we met elkaar goed... Ja, de argumenten naar boven tafel krijgen van wat, kijk, want dat hebben wij al steeds gewaarschuwd in 2006 al, jongens, let op we gaan nu wel naar een hartstikke mooi nieuw gebouw, maar ja, zorg niet dat, dat, dat de service en dat de, de ruimtes en een verschraling worden voor, voor het oude gemeenschapshuis en voor de horeca een, ja, en eigenlijk moet ik concluderen dat dat op dit moment wel aan de gang is Oké okay, Gijs, ook gezien de tijd, even samenvattend, jullie hebben een initiatiefvoorstel ingediend. Even kort samenvattend, ga om de tafel zitten. Voor het zomerreces kom met een advies. En jullie willen 40.000 euro ter beschikking stellen. Maximaal hè? Maximaal voor veranderingen. Ja, want... Dat er veranderd moet worden, daar zijn we over uit. Daar hebben we nou net al iets gezegd over welke ideeën wij daarmee spelen. Maar ik vind ook dat we de verenigingen de kans moeten geven. En het, het college. Ja, want het is nu ja. uh, sinds twee weken is het de portefeuille van Anders Zandbergen, onze wethouder. Ja. En we moeten, uh, het was altijd eerst van uh, Gertone en Wilfred Tatus. En we moeten, vind ik nu wel, Anders de kans geven om daar ook met de verenigingen om tafel te gaan zitten en daar met uh, ja, de ideeën die vanuit daar komen... Ja, goed met elkaar te overleggen... zodat uh, er een multifunctionele ja. ruimte ontstaat... die voor 30, 40 jaar mee kan. Dat het duidelijk is waar op dit moment de knelpunten zitten... en hoe die dan opgelost ja, kunnen want ja. worden. Dat is, gewoon dat het, is een goede, dat denk is, Dat is wat wij al in 2006 gezegd hebben... 2010 en 2011. Ja, kom op jongens. Uh, zorg voor een goede multifunctionele ruimte... en zorg dat we tevreden gebruikers hebben en dat we dat, dat het verenigingsleven daar ook weer kan bloeien en, en uh, ja, continuïteit uh, is daar van belang. Wanneer komt het op de rol? Um, aankomende uh, raadsvergadering? Hebben raadsvergadering niet, we hebben dus uh, 3 en 4 april hebben we uh, gemeenteraad die, uh, het staat volgens nu op de planning voor die uh, raadsvergadering daarna en dat Twee is van 17, 18 ja, uit mijn hoofd. Hoog. Goed, dan komt het op de agenda voor debat en beslissen. Gijs, heel erg bedankt voor je toelichting. We gaan met spanning afwachten of ons verenigingsleven weer een grote bloei gaat kennen. Door betere faciliteiten. Bedankt voor je komst. Graag gedaan. Okay. Dankjewel. De hollies, stop, stop, stop. Symbols on her fingers entering through the door Ruby glistening from her navel Shimmering around the floor Bells that be go ting a ling, -a -ling Going through my head Sweat, is falling just like a teardrop Running from her head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 Moving all around the tables, blurring all inside But I know that she cannot see me hidden by the light Closer, closer she's getting nearer, soon she'll be in reach As I enter into a spotlight she stands lost for speech Stop, stop hollies. Stop, stop, stop, stop, plaatsen van de windmolens. Zou je bijna zeggen, maar dat is niet het uitgangspunt van... Was dat niet het bruggetje dom, naar het volgende onderwerp? Ja, ja, wel. Okay. Ja, ja, ja. Maar uh, dat is niet uh, het uitgangspunt van degene die nu nee. de stem verheffen tegen plaatsing van windmolens voor de kust hier. Nee. Ik wil toch even een stukje geschiedenis beginnen. Welkom, Edwin van der Slik, die uh, gaat vertellen over de status uh, van het geheel uh, ik wilde toch eventjes iets wat me van het hart moet zo in de aanloop naar de Gouden Eeuw werd de windmolen werd, uh, ontwikkeld nou, dat is een heel lang verhaal maar om het kort te maken het heeft ons geen windeieren gelegd wij zijn daardoor een wereldnatie geworden in die tijd de Gouden Eeuw heeft het ons opgeleverd het heeft een stuk mechanisatie opgeleverd Waardoor we polders droog konden maken, mensen te eten geven, boten konden bouwen, een handelsvloot, een vissersvloot, een oorlogsvloot ook nog. Op een veel efficiëntere manier. Kortom, het heeft ons een heel groot land gemaakt. Als we nou eens terugkijken naar die geschiedenis, en we plaatsen in die context de energievoorziening, misschien via wind, misschien via de zon, ik weet het niet. Zouden we dan toch niet een beetje voorzichtig moeten zijn met al onze protesten? Edwin van der Slik, ik plaats de context. Doen. Goedemorgen. Goedemorgen. Lever je een zakdoek erbij, want ik krijg bijna tranen in mijn ogen. Uh, een leer van de geschiedenis, Edwin. Ja, leer van de geschiedenis. Nou, laat ik alweer zeggen dat ik een VVD'er in hart en nieren ben. Um, maar ik krijg bijna sociale gevoelens dus als ik jou hoor vertellen dat, uh, dat het ons uh, uh, arme mensen te eten heeft gegeven. Als ik uh, die uitspraak van jou uh, hoor, dan zou ik bijna zeggen van nou, dan moeten we dat nu ook maar gaan doen. Als je realiseert dat er voor de kust een windmolenpark komt. Um, dat daar twintig jaar blijft liggen. Dat vervolgens volgens de vergunning volledig moet worden afgebroken. Maar dat draait, let wel, daar komt hij, op één miljard euro aan subsidie. Dan ik, ik... zouden we die beter denk ik ergens anders aan kunnen besteden. Nou, dat is een... Met name aan die armoede, zeker in deze tijd. Het was een vraag die ik ook had uh, over, over het afbreken. Uh, heb jij enig idee waarom dat zou moeten? Is daar een, een of andere wettelijke uh, norm Europese? Nou wat wat norm? ik heb begrepen is dat, dat na die twintig jaar de technische levensduur van die apparaten uh, uh, afgelopen is. Dan ja. zijn ze afgeschreven en ja. dan kunnen ze blijkbaar niet verder. En ik denk, maar het is een inschatting, dat de overheid geen precedent wil scheppen om daarna weer een nieuw park neer te zetten. Dat het in die zin misschien nog een klein doekje tegen het bloeden voor de burger is dat ze nog een zekerheid hebben van dat het na 20 jaar uh, weggaat. Maar reken eens uit, uh, 1 miljard euro over 20 jaar, uh, dat kan volgens mij bijna alleen maar gesubsidieerde energie zijn. Zeker in deze tijd zeg ik van, nou dan moet je alles in armoedebestrijding gooien, eigenlijk helemaal niet in die windmolens. Ja, want let wel... Ja, uh, maar zo kan ik er ook nog een paar bedenken. Het ecoduct en dergelijke. Dat hebben we ook niet nodig. Kunnen we beter aan de voedselbank geven dat geld. Ja, maar er zit hier natuurlijk wel één aardertje onder het gras. Dat, het, dat Nederland uh, als uh, een van de be betere jongetjes van de klas probeert om het Kyoto-verdrag na te leven. En uh, hun uiterste best doet, zou iedereen al weet ja. dat het ook niet gaat lukken. Om uh, co 2 reductie na te steven. En dat doen ze door heel veel geld te pompen in bijvoorbeeld windenergie. ja. En ik, ik, ik plaats het even in de context van wil je nou wel of niet windenergie. Ik heb uit diverse uitlatingen van, van de mensen die protesteren begrepen. Dat er helemaal geen anti-windenergie activiteit is. Het is alleen de zichtbaarheid van, van ja, deze molens. Precies, ik denk dat daar het hele punt in zit. Uh, uh, volgens mij zijn de genen die protesteren euh, hebben heel duidelijk gezegd euh, windenergie. Oké, okay, de duim ging omhoog op de grote banner afgelopen zaterdag op Raadhuisplein. Alleen, hij kan, het hele windmolenpark kan toch ook wel een klein stukje verder. Zodat er dus geen horizonvervuiling is. Dat is volgens mij de kern van het protest. Ja, maar dan zit je met het volgende probleem. Wat is die 1 miljard euro. Die is gekoppeld aan de huidige locatie. Dus op het moment dat je vraagt aan betrokkenen, Eneco in dit geval, om het bijvoorbeeld naar achteren te verplaatsen. Dan zegt Eneco dat kunnen wij niet, omdat we dan die subsidie niet meer krijgen. Die is gebonden aan plekken. Ja, we hebben het hier over het zogenaamde plekje Q10. Ja. Dat is een plek die tussen een scheepvaartroute west daarvan en Zandvoort ligt. Uh -huh. um, eigenlijk zo dicht mogelijk op de kust als wettelijk gezien mogelijk is op dit moment. Ja. En die plek zeg maar, daar hangt 1 miljard euro aan. Als jullie, uh, zoals jullie willen, als het zou gebeuren dat het verder westelijk wordt geplaatst, kom je dan niet meteen in scheepvaartroutes terecht? Of ja. hebben jullie bekeken dat er alternatieven zijn? Daar, uh, daar ligt een scheepvaartroute, maar die, is natuurlijk, uh, die gaat niet door tot Engeland. Die is nee. enige kilometer breed en daarachter... Kun je vervolgens uh, licht weer een heel open vlak. wat ook nog niet vergund is. maar nog geen vergunning voor gegeven is. dat zou sowieso een mogelijkheid zijn. Hoe is overigens dan uh, te rijmen.? Ik heb uh, begrepen dat er ook een uh, windmolenpark gepland is. voor de kust van Scheveningen. Scheveningen buiten. En uh, Q10 dan voor de kust van Noordwijk en Zandvoort. en Q4 voor de kust van Egmond-bergen. Maar dat. Scheveningen buiten het toch voor elkaar heeft gekregen om het te verplaatsen naar Egmond... die daar veel minder problemen mee heeft. Als jij zegt dat het uh, subsidiegebonden is, hoe is dat dan te rijmen? De scheepvaartroutes zijn uh, herzien uh, door de Nederlandse overheid. en De route bij Scheveningen is herzien, waardoor de plek die voor het park beschikbaar was... Uh, ja, ...bijna letterlijk van de kaart is verdwenen. Dus het wel zo, die uh, wijziging van de scheepvaartroutes... ...die moet nog bevestigd worden door een internationaal uh, scheepvaartbureau. Maar in principe is Scheveningen dus van de baan... ...vanwege een wijziging van de scheepvaartroutes. En dat geldt en dus niet... Toen hebben ze in Egmond gezegd van nou, dan willen wij het er wel bij hebben. Maar het geldt dus niet voor uh, de locatie Luki Kutin, die kan niet... Uh... Die route, nou... Ik, ik weet ook niet of Scheveningen dat zelf, uh, uh, daar zelf actief achteraan gezeten heeft. Het feit is dat daar de scheepvaartroute voorgesteld wordt om te wijzigen. Uh, vanuit, vanuit technisch oogpunt, die scheepvaartroute moest wijzigen. Uh, en hier is blijkbaar geen, in, bij Zandvoort, hè, richting ja, IJmuiden, is. is geen technische reden geweest om de scheepvaartroute te wijzigen... En op dat moment krijg je dus ook de situatie dat die locatie Q10 gewoon uh, ongewijzigd blijft liggen. Goed. Maar er is, ja, er zijn nog mogelijkheden tot bezwaar maken, uh, gezien het feit dat er een wijziging is in de hoogte van de windmolens. Wat er nu gebeurd is, is dat uh, dat Eneco uh, had in eerste instantie een vergunning voor windmolens, of die hebben ze eigenlijk nog steeds in Q10. Vervolgens heeft NECO het plan opgevat om een aantal windmolens in dat gebied een stuk hoger te maken. Dat leverde extra subsidie op. En op dat moment werden ze ook weer vergunningplichtig voor die nieuwe situatie. Nou, voor die nieuwe situatie hebben ze nu een nieuwe vergunning aangevraagd. En dat is een situatie waar bezwaar tegen gemaakt wordt. En hoe staat het daarmee? Wie maakt het bezwaar? Laten we dat eerst eens Nou, de gemeente... Uh, uh, de gemeenten Bloemendaal, uh, Zandvoort en Noordwijk hebben gezamenlijk als belanghebbende een advocaten, meester Kamp in uh, Amsterdam, uh, aangetrokken. Ja, ja. En uh, hij maakt namens die gemeenten uh, bezwaar. Alleen heeft de Rijksoverheid ook de crisis- en herstelwet op uh, deze projecten uh, van toepassing verklaard. En dat betekent dat gemeentes. Uh, eh, lokale overheden dus, maar heel beperkt bezwaar kunnen maken. Als ik even in mag breken, een klein bruggetje maken naar lokale overheden. Inmiddels is aangeschoven eh, onze wethouder, Belinda Geurensen... Die in die de, de, onschuld de onschuld alleen maar koffie kwam drinken. En toen <lacht> moest ze even zitten en dacht, dit is toch een onderwerp waar ik ook wel iets van af weet... En toen mocht ze even zitten en uh, nu hebben we de twee tegenover. Welkom Belinda. Goedemorgen. Misschien kun je samen met Erwin ook nog over dit onderwerp iets vertellen. Ja, wat is de stand van zaken? Dat was eigenlijk het uitgangspunt. Ja, Ik heb uh, toevallig uh, gisteravond, uh, gistermiddag contact gehad met de advocaat, meneer Kamp. En uh, aansluitend gisteravond een e-mail ontvangen en het, uh, de, de zienswijze is ingediend zoals dat dan heel netjes heet. En zoals de stand van zaken er nu is, is het vanuit alle gemeenten samen bloemen, Bloemendaal. Noordwijk en Zandvoort uh, kleine duizend bezwaren die zijn binnengekomen. En dat betekent dat uh, jullie ook support hebben gekregen van uh, uh, de middenstand, maar ook van particulieren, direct belanghebbenden. Is datzelfde ook gebeurd in Noordwijk? Is, is daar ook... Uh, ja. Ja, ik moet zeggen, als je ziet wat hier gebeurd is in Zandvoort, dat is eigenlijk een, een heel collectief is opgestaan van, van bewoners en ondernemers. En dan, als ze zeg maar zouden kijken, op dit moment zijn er meer dan 700 bezwaren. Maar als we bijvoorbeeld de strandpachter zouden nemen en je gaat ze allemaal apart tellen, dan wordt het natuurlijk een groter geheel. In Noordwijk is hetzelfde gebeurd. En daar hebben ook in ieder geval alle ondernemers, zeker de, de, de, de ondernemers aan het strand... Die hebben zich uh, verenigd, die zijn opgestaan. En ook bewoners al daar. Dus ook daar is een gigantische uh, oproer gekomen. En daar komt natuurlijk nog bij dat voor Noordwijk uh, twee dingen spelen. Niet alleen het windmolenpark voor de kust. Maar ook de kabel door de grond. En die gaat natuurlijk ook over Noordwijk's grondgebied. Dus daar waren er ook ja, nog behoorlijk ook wat nog ja. bezwaren tegen. Ja, Teilingen, heb ik begrepen. Ja, klopt. Ja, ja, naar het verdeelstation oh, nee. al daar. Ja. ja. Erwin, bundelen jullie, dat is dan de gemeente, en Belinda zit hier namens de gemeente, bundelen jullie als private mensen ook krachten? Ja, en ik kan daarbij alleen maar een compliment maken aan Belinda, want Belinda is degene ook die het initiatief heeft genomen om alle partijen in Zandvoort bij elkaar te brengen. En te zeggen van dit is echt iets wat, wat, wat, wat ons politiek, bewoners, bedrijfsleven, collectief aangaat en wij moeten hier samen actie tegen ondernemen. En dat is gebeurd? Dat is gebeurd. Uh, het is nog niet afgelopen trouwens. Uh, ook ik heb toevallig meester Kamp uh, vrijdag eind van de middag gesproken en hij nou, klonk heel enthousiast. Hij en zei ik ben maar opgehouden met tellen want het is niet meer te doen. Ik gooi het in een grote doos en mogen ze het op de rechtbank uitzoeken. Uh, maar als iemand nu denkt van nou jammer helaas, nee... Er is nog een mogelijkheid. Ik had het al eerder aangekondigd, maar toen kwam er helaas een ziekte door. Maar inmiddels werkt het goed. Via www.zandvoort.com www.zandvoort.com, dus c -O -M aan het eind, komt u op een webpagina terecht. Als u daar aan de linkerkant klikt, naar grote windmolens op, komt u op een machtigingsformulier. En dan kunt u nog tot en met morgenavond, en dat is geen grap, een machtiging aan meester Kamp geven. Die gaat dan direct naar hem toe. En alles wat hij voor morgenavond 12 uur heeft. gaat ook nog mee in de bezwaarprocedure. Wat doet u dan als, als bewoner of bedrijf binnen of buiten Zandvoort? Dan ja, geeft u de, de procedure, procedures die gaan volgen. Ja, een extra steuntje in de rug, extra gewicht. Zo van: kijk eens hoe belangrijk ik dat vind als uh, Zandvoorter. En ik heb nog een vraagje, want als er 700 mensen zijn die deze actie steunen, die willen natuurlijk ook graag weten wat er dus nu aan vervolg is. Is er een mogelijkheid om op de site, die je net noemde www.zandvoort.com, om ook elke keer even het vervolg neer te zetten? Wat meester Kamp neem ik aan aan iedereen even bijhoudt. Is dat een mogelijkheid Erwin? Ja. Uh, Meester Kamp zet uh, maandag aanstaande de stukken op zijn website. En zijn verzoek was ook om dat uh, door te koppelen. Dus vanaf maandag via zandvoort.com uh, komt daar ook een apart uh, stukje. Waarin mensen nou, in dit geval het bezwaarschrift zelf kunnen zien. En ook alle toekomstige ontwikkelingen zijn daar op te volgen. Ja. Uh, dat doen we ook specifiek op die manier. geldt ook voor de mensen die uh, niet via internet maar het bonnetje hebben ingevuld. Waar heel veel mensen onder leiding van Peter Keller actief in zijn geweest. Op het Raadhuisplein, eigenlijk in heel Zandvoort. Ook een groot compliment daarvoor. Um, want het is natuurlijk ondoenlijk om iedereen persoonlijk te blijven informeren. Maar via de website kan iedereen die voortgang uh, volgen. Ja, dat is een goed idee. Dus voor iedereen die uh, de afgelopen weken bezig is geweest met uh, meedenken en uh, meeprotesteren tegen dit verhaal. Het vervolg staat inderdaad op de website www.zandvoort.com. Hoe nu verder? We hopen dat het allemaal effect heeft en vooral dat het natuurlijk samen met de andere gemeentes, het bundelen van de krachten is natuurlijk nooit weg. Nee, absoluut. En ik wil me in ieder geval aansluiten dat wat Erwin ook al zegt, ik krijg dan wel het compliment, maar ik moet absoluut een compliment maken aan alle bewonersgroepen. Wat hij ook al zegt. En de ondernemers die op deze manier zo eendrachtig en samengewerkt hebben om dit uh, mogelijk te maken. Dat we zo'n uh, zo grote groep mensen achter ons hebben gekregen. Daarvoor dank. Er is nog hoop voor Zandvoort in er de is nog gezamenlijkheid. Absoluut, ja hoor, absoluut. Oké, okay. okay, jullie ook bedankt. Graag gedaan. Wij gaan nog even door met uh, Santana. She is not there. Zo vers Carlos Santana. We gaan door met ons laatste onderwerp. En dat is het Parkinson Café. Tegenover klopt. ons zit Rosita de Vries. Hallo. Welkom Rosita. Welkom. Ja, Jij was hier al een keer eerder om ja, te vertellen. Ja, een jaar of anderhalf geleden. Ja, ja klopt. Mm -hmm. uh, het Parkinson Café is verhuisd. En, en je gaat daar vertellen over de gevolgen. Nog even terug naar Parkinson. Uh, over wat voor ziekte spreken we hier? We hebben het, als je het over Parkinson hebt, heb je het over neurologische ziekte. Ja, hè? Ja. Um, een ziekte die dus ontstaat bovenin je uh, hersenen. Ja. En die het grote gevolgen heeft voor het dagelijks leven. Trillen, uh, moeilijker lopen, balansen, evenwicht, stoornis. Uh, ja, je wordt gewoon gehandicapt. Ja, ja. Ja, ja uh, ik heb... Even wat opgezocht erover en oh. uh, begrepen inderdaad. Dat alle dingen die je automatisch doet, met je ja. ogen knipperen, gaan lopen, gaan stoppen en dergelijke. Ja. Daar moet je heel erg bij nadenken ja. om het ook echt te gaan doen. Uh, ja, Parkinson uh, noemen ze ook wel eens een ziekte van de vermoeidheid. want ja. dat als je overal bijna de moet denken, ja. wat je doet in dagelijks leven is dus doodvermoeiend. Ja, wat bij een gezond mens automatische processen zijn en boodschappen ja. vanuit de hersens. De spieren aansturen. Ja. Dat gebeurt niet meer. En uh, dan niet nee. meer automatisch. Nee, nee, nee dat automatisme gaat helemaal ja. weg. Dus als je bijvoorbeeld een wandeling maakt met z'n tweeën. Kan je niet en wandelen en praten. Het is dus nee. op stilstaan en praten of wandelen. Ja, ja. Okay. Even eenvoudig gezegd. Ja. Okay. Nou dat is dus de mensen waarom het gaat. En hoe is er een uh, café. Een Parkinson café. Ja, We hadden. Um, anderhalf jaar geleden hadden we het. Uh, Inloopspreekuur, en daar zaten dan twee mensen van de Parkinson-vereniging. Uh, om vragen te beantwoorden voor de mensen. die bijvoorbeeld vastgelopen waren, of ergens vragen hadden: van uh, hoe moet ik het omgaan met. de dagelijkse dingen, de boodschap of zo. Maar dat liep op een gegeven moment niet meer zo goed. En toen hebben we het Parkinson-café in Haarlem hebben gestart. Dat was eerst op de Fonteinlaan, het Dreefzicht. Ja. Uh, daar zijn we inmiddels vertrokken en we zijn nu beland bij een klein zaaltje. Dat is bij de kerk van Moeder van de Verlosser. En dat is op de Eikmanlaan, nummer 48, is Galkwijk. Is hè? Ja. ja. En dat uh, loopt goed, dat hebben we nu twee bijeenkomsten gehad. En de volgende is 5 april, altijd de eerste donderdag in de maand. En wie komt daar in het café? Wie komt daar? Nee, ik bedoel, uh, wie, wie als bezoekers? Als bezoekers komen Zijn daar patiënten? mensen. patiënten? Ja, patiënten, mensen die belangstelling hebben voor Parkinson, lotgenoten. Dus echt mensen met Parkinson of mantelzorgers. Begeleidersmantelzorgers. Ja, iedereen die dus... ...iets met Parkinson heeft en daar iets meer over zou willen weten... ...die kan binnen binnenkomen. En met lotgenoten wil praten, hoe doe jij dit, hoe ja. moet dit... ...is en... dit voor de hele regio? Dus ja. Hoe, ja. hoe groot is de regio die, uh, die jullie hebben? Nou, we hebben mensen natuurlijk sowieso uit Haarlem, Schalkwijk... meer eigenlijk en de Bollestreek. En ja. Zandvoort. Zandvoort, ja. Ja. Jullie komen niet naar Zandvoort toe met... Uh, wij, wij kennen hier bijvoorbeeld een Alzheimer-café. In, ja, bij nee, nee, nee. Nou, dan zouden mensen met Parkinson of verbonden zijn aan Parkinson. Die zouden hier iets kunnen opstarten. Dat mag okay. je natuurlijk zelf doen als... Uh, maar het ligt niet in jouw plan? Uh, nee, nee, wij houden ons bij Haarlem. Maar jullie kunnen wel helpen als er nu mensen zijn die zeggen wat een goed idee. Ja. Dat wil ik eigenlijk ook wel in Zandvoort. Ja. Die mogen met jullie contact opnemen en dan met... zeggen hoe gaan wij dit organiseren. Uh, ja, ik doe dat samen met uh, twee andere dames. Maar ze kunnen mij altijd natuurlijk ja. of bellen of mailen. Want het is natuurlijk heel belangrijk hè, denk ik, om, om te praten met lotgenoten ja. en... en als je tegen dingen aanloopt, ja, is, hoe werkt dit? Uh, weet je, die ziekte zo heeft zo'n impact. Sowieso lichamelijk hebben we net besproken... maar ook geestelijk. Uh, ge geverlies, concentratieverlies... Uh, moeite als je een gesprek voert dat je eens bijvoorbeeld de een draad kwijt bent. Dat zijn van die lastige dingen. Ja, en dan kan je best van in een dip raken. Ja, het is nauwelijks voor te stellen, hè? Als je dat niet hebt, hè? Nee, inderdaad. Dat, is, dat nee. lijkt mij heel moeilijk. Ja, je, je bewegingen gaan trager. Dus je omgeving zegt, kom op, schiet eens eventjes een beetje op. Maar je kan het gewoon dat niet. niet. Nee. Je moet overal bij nadenken. En je echt... ...via het denken aansturen... He, ...je spieren aansturen... ...dus alleen een jas aantrekken... ...voor een boodschapje te doen... ...dat kost al een minuut of wat. Ja, ja. Dus die even hup, mijn jas en ik ga. Goed. Deze dingen die je nu zo vertelt... ...daar praten jullie ook in het café over. Ja. Uitwisselen van, ja. van ervaringen. Ja. En ik ben er zelf ook... ...eigenlijk altijd met die twee dames... ...Marieke en Wil... En als mensen even wat privé willen praten, gaan we even apart zitten. Dat kan ook. Maar uh, de hoofdmoot is echt lotgenoten ontmoeten. Uh, er komen ook leuke vriendschappen uit. Want sommigen hebben een hobby. Uh, nou, noem maar postzegel verzamelen. En uh, dan vinden ze elkaar via Parkinson Café. Ja. In zoiets, ja. in Hoeveel uh, mensen hebben jullie? Kun je het nog even noemen wanneer het ook weer precies is? Want het was natuurlijk aan het begin van het verhaal. Maar ja. ik kan me voorstellen dat mensen nog even willen weten. Uh, ja, het is de eerste donderdag in de maand. Altijd ja. de eerste donderdag. En dan is het van twee uur tot half vijf. Hebben jullie een, een contactpunt? Een, een site of een telefoonnummer? Wat, dat ben mensen... ik. Ja, en... uh, dat mensen kunnen bellen. Er ligt ook altijd als je kop... Een lijst klaar waar je e-mailadres, e telefoonnummer kan opschrijven. Okay. En dan krijg je natuurlijk elke maand persoonlijk een ja. uitnodiging. En jullie hebben een website, hè? <coughs> www.parkinsoncaféhaarlem.nl ja. aan elkaar. En dan parkinsoncafé zonder S, haarlem, ja. allemaal aan elkaar.nl. Ja, ja. Daar Worden de bijeenkomsten ook op aangekondigd? Neem ik uh, ja, we schrijven dus de mensen zelf ook aan. Dat ja, is ja. Gewoon een, een maar nu ben ik nieuw en ja. ik, wil zeggen, ja, ik wil er ook wel naartoe. Dan moet je meestal... Naar de site is het makkelijkste. Ja, maar je kunt het ook lezen in de regionale dagblad, de dus suffertjes. Uh, het komt ook als de plaats is in het Haarddagblad. Echt die regionale kranten, die willen en, het wel vermelden. Contact via bijvoorbeeld hier ook Zandvoort of, het, of Pluspunt. Is ook te leggen. Daar, uh, daar hebben jullie ook informatie liggen. Want daar komen veel mensen natuurlijk in Zandvoort. Een pluspunt ken ik zelf persoonlijk niet. Is dat... Nou dat is ook OOK Zandvoort. Nee, dat ik. Daar het, het Alzheimercafé en dergelijke organisaties oh, gebruik van maken. Oh dat weet ik, ik niet. Maar je kunt natuurlijk ook punt. zo. Ja. ja okay. Dat is wel. Je kunt natuurlijk sowieso ook de landelijke vereniging eventjes ja. bellen. Of mailen van hoe zit het. Ja. Inhalen met een omgeving met Parkinson café. Hoeveel Goed. mensen komen daar ongeveer eh, op zo'n middag? Nou, we hebben een goede opkomst. Ja? Ja, meestal een 50, 65. Wow. Zo, 5, ja, oh, het is dat heel is behoorlijk. behoorlijk. Leuk. Ja. ja. Goed. Oké. Okay. Ik denk dat we uh, weten wat we wilden weten, vooral het contact zoeken ja. met is belangrijk. Mm -hmm. uh, we weten waarom het gaat en wat het doel is van het café. Ja. En mag ik een telefoonnummer en nog even een naam van jou noemen als mensen zeggen, dit willen we graag ook starten? Ja, prima. ja. Dit is Rosita de Vries, ja. telefoonnummer 023-533-8658. Klopt. Ja. Oké. Okay. Veel succes. Heel... Dank je. Ja, succes en heel erg bedankt voor je komst. Goed zo. Graag gedaan. Goed. Bedankt. Wij gaan door met de Rosenberg -trio. Seresta. Mm. Dat is de Rosenberg Trio met Seresta. Seresta is eigenlijk een, een merknaam voor uh, Oxazepam. Oftewel een tabletje waar je lekker rustig van wordt. Is dat zo? Ja, maar van deze muziek moet je ook rustig worden, denk ik. En uh, de, de zenuwachtigheid bereikt wel het hoogtepunt in de studio... ...want die gaan straks uh, ja. in de uitzending. Uh, Jan Kool. Ja. Zeg hoor het je mij, Jan? Ja, ik hoor je. Kan je mij Dan, volgen? Uh... Ja, ik ben er wel. En we zochten contact met de studio, maar dat gaat waarschijnlijk niet de studie... lukken. Ofwel Jan. Ik zit in de uitzending. Ja, uh, je zit in de uitzending Jan. Ja, ja het is zo druk in de bar ja, maar... ja, ja, ja. Jan, uh, vertel eens wat gaan jullie doen met Oud Zandvoort? Nou, in de studio is aangeschoven Jopie Waterdrinker. Die zit inmiddels achter een microfoon. En aan de andere kant zit Arke Joustra. En die twee die gaan praten over, uh, over café, hotel uh, Zomerlust. En natuurlijk over uh, Waterdrinker aan het Dorpsplein. Oké, okay, ja. Dat is voor ons uh, zandvoorters. Zomerlust. Ja, uh, een begrip. Uh, een begrip, hè. Ja. Ook oh, Gezien het vorige onderwerp. Mag en, maar ik, dan ik, ging ik Ik word nog die die drinken. We, ja, we, heb je we hebben het over de Witte Zwaan. Oké. Goed, Jan. We gaan luisteren naar jullie. Bedankt dat jij even de, hebt verteld wat jullie gaan doen. Oké. Okay. Veel succes Ja, bedankt. Van hetzelfde. Oké. Okay. Hennie, wij gaan, uh, gaan wat door met de agenda. Ja, we hebben nog wat voor de komende week. Uh, 31 maart, dat is vandaag, maar dat is nog maar tot 2 uur een open tennisdag. Kennismaking met tennis, maar het kan nog. Ja, dan hebben we morgen in gebouwde Krocht uh, de periodieke Jazz in Zandvoort uitvoering. Dit keer met Vincent de Koning, een uh, begenadigd jazzgitarist. Uh, moet geweldig worden. Op dinsdag, 3 april, om 1 uur... Uh, hebben we cinema nostalgie van Varen in het circus Zandvoort. Ja, de film van Varen, bekende van Bert Haanstra. Ja, opgeven bij Pluspunt. Ja, en met een knipoog naar het vorige onderwerp op 4 april hebben we weer in Pluspunt hebben we Alzheimer-café van half acht, 4 april, s'avonds. Je kunt binnenkomen om 7 uur. En in feite heeft het in grote lijnen hetzelfde als het Parkinson Café. Het is voor patiënten, voor mensen eromheen, mantelzorgers en dergelijke. Ja. Om ervaringen uit te wisselen en informatie te krijgen. En dan ook op woensdag een poppentheater in het Zandvoorts Museum. Uh, Reserveren via de mail. poppentheaterrecreade.hotmail.com Goed, dan hebben we ook weer uh, op zaterdag 7 april, we vermelden vast nu, het is pas over een week, maar uh, het is misschien goed om daar uh, toch naar te kijken. De rondwandeling, de rondleiding door uh, Zandvoort, waar uh, het een en ander over de geschiedenis van oud Zandvoort wordt verteld. Uh, jij kunt uh, daaraan deelnemers middags vanaf half twee tot uh, drie uur, en niet al te lange wandeling, verzamelen bij uh, het museum, Zandvoort Museum. Vanaf daar uh, vertrekt de groep. De groep mag niet groter zijn dan 15 man. Dus uh, als u wilt, zorg dat u op tijd bent. En we eindigen met uh, de Wilde Buitendag. Het is geen 1 april, mop, het is echt Tweede Paasdag op uh, natuurexpeditie met het hele gezin, bezoekerscentrum De Zandwaaier en Middenduin. Dat uh, wordt georganiseerd door het Nationaal Park tussen 11 en 3. In samenwerking met Natuurmonumenten en de Scouting, een wilde buitendag. Met allerlei activiteiten, zoals boomklimmen, hindernisbaan. Kortom, verschrikkelijk leuk allemaal. Opgeven bij www.np-zuidkennemerland.nl en heel veel plezier daarmee. Dat is uh, voornamelijk voor kinderen bedoeld. Hè? Met ouders. Ja. En uh, de kosten zijn weliswaar 7,50 en 4,50. Dat is dan als je lid bent van Natuurmonumenten. En de Ouders, gratis. Leeftijd vanaf vier jaar, dat wel. Goed, dat was de, tot zover de agenda. Uh, verder hebben we niks te melden, maar in Zandvoort is altijd, uh, altijd te doen, wat heen. te doen. Ja, het licht, nou ja, enzovoort. <laughs> <laughs> dat was allemaal lood, trouwens. Maar dat was... Ja. ja. Goed, we zijn aan het einde van het programma gekomen, Henny. Ik vond het, uh, omdat het de eerste keer was dat wij samen dit presenteerden, heel, heel erg leuk met jou te presenteren. Ja, dankjewel. Ik vond het ook heel leuk, gezellig. Goed, we gaan de uitzending afsluiten. Als u dit nog een keer wilt beluisteren, dan kan dat donderdags tussen 8 en 10 uur. Ga dan naar de site van CfM Zandvoort. Uh, ga naar een uitzending gemist En ga de uitzending aangeven die u wilt horen. Denk erom, dat is een technisch dingetje dat je een uur later invult dan gepraat wordt. Deze uitzending was dus van 10 tot uh, 12. 12. dus je moet elf uur invullen en dan, dan komt het allemaal goed. De techniek en de regie was uh, in handen van Pascal van de Week. Pascal, bedankt. De koffie met uh, Tom Hendricks, dankjewel Tom Dank de koffie. Tom. Redactie. Yvonne Roosendaal en Ellen Janssen. Jullie ook heel erg bedankt dat en jullie zo terzijde hebben gestaan en ondersteund hebben. En uh, uw presentatoren voor vandaag waren Henny van der Leden. En Don de Grebber. En we gaan er nu uit. Dag allemaal.